De Turkse regering zegt dat ze vastberaden is om een eind te maken aan wapenleveranties aan Syrië via het Turkse luchtruim. Rusland en Syrië zijn kwaad over de Turkse onderscheppingsactie. Rusland zegt dat de inzittenden van het Syrische toestel in gevaar zijn gebracht. Syrië zegt dat Turkije zich schuldig maakt aan luchtpiraterij. In bozum in Friesland woedt een grote brand in een loods omdat er asbest in het gebouw zit, worden nabijgelegen woningen ontruimd. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen hun huis uit moeten. Ze worden opgevangen in een café. Er zijn verschillende brandweerkorpsen ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan er ook drie auto's in de brandende loods. Inwoners van Bozem wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. De strip Asterix heeft een nieuwe tekenaar. Het is de Fransman Didier Conrad, onder meer bekend van de reeks De Onnoembare. Hij volgt de 85-jarige Albert Uderzo op, die vorig jaar zijn pensioen aankondigde. Conrad noemt zijn nieuwe baan een kinderdroom die uitkomt. Zijn eerste klus is het 35e album van Asterix, dat eind volgend jaar moet verschijnen. Jong Oranje heeft het eerste play-off-duel voor het EK voetbal gewonnen. In Slowakije werd het 2-0 door twee doelpunten van Vitesse-speler Marco van Ginkel. Maandag is de return in het Sparta-stadion in Rotterdam. Jong Oranje kan zich dan plaatsen voor het EK volgend jaar in Israël. Het weer, het is bewolkt en vannacht volgt op steeds meer plaatsen regen. minimaal rond 8 graden. Morgen eerst nog regen, later droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Wilde Gansen steunt de bevolking in Benin... bij het bestrijden van honger en armoede. Door het geven van landbouwtrainingen en opslagruimte voor voedsel te bouwen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 Ga snel naar nrc.nl slash sony. NOS, NOS, NOS Nieuws. Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond, het ging vandaag eigenlijk alleen maar over de zaak Lance Armstrong. In het rapport dat de USADA gisteren bekend maakte, werd ook de Rabobank weer genoemd. Voormalig eh, kopman van de Raboploeg, Levi Leipheimer, kocht, eh, kocht EPO van de toenmalige teamarts van de Nederlandse ploeg. Theo de Rooij, toen ploegleider, weet van niets, maar Thomas Dekker is minder verbaasd. Nee, ja, Nou Het is voor mij niet zo heel veel nieuws natuurlijk, maar uh, ik vind wel... Uh... Apart dat Theo de Roosjel hier nog nooit van gehoord heeft. Dat is natuurlijk een beetje je hoofd in het zand steken. Hè? We zometeen verzamelen alle reacties en praten we erover met wielerverslaggever Gio Lippens. En waar de Rabobankploeg het verleden wenst te vergeten is FC Twente er juist heel trots op. moet hevig trekken doet dat. Voortreffelijk de Jong. Nee. Ja. Goal. Theo de Jong. 3-2. Topbal van Theo de Jong op de voorzet van Schneider. Maandag begint in Denemarken DK Tafeltenners zonder Li De geboren Chinees heeft daarom even tijd om over haar toekomst te dromen. Ze wil bondscoach worden. Ze weet ook wanneer, maar nog niet zo goed waar. Hoe heet die? Over vier jaar. Ik weet die plaats even niet aan mijn hoofd. Waar? Uh, Rio, ja. Rio, precies ja. We praten ook met de bondscoach van de Bedmontonders en met bondscoach Corpot over jongen rijden dat tegen Jong-Slowakije vanavond speelde. En we blikken vooruit op de marathon van Eindhoven. Dat allemaal tot 11 uur in Langste Lijn. De wielerwereld trilde vandaag nog even na. De openbaarmaking van het USADA-rapport over het dopinggebruik... in de ploegen van Lance Samsung leverde genoeg gesprekstof op. Bijvoorbeeld in Peking, waar momenteel de plaatselijke ronde wordt verreden. Oud-Rabo-ploegleider Theo de Rooij was er ook. In zijn jaren reed Levi Leipheimer bij die ploeg. En laat hij nou juist zeggen dat er ook bij Rabo doping werd gebruikt. Theo de Rooij steekt echter zijn hoofd in het zand. Dat is mij niet bekend. Dan is Theo denk ik een beetje blind geweest uh, zijn hele wielercarrière. Ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Dus. Ik heb me daar als renner niet mee bezig gehouden. Dan kan ik ook onderheden verklaren. Ik heb me daar als ploegleider, als ploegmanager ook niet mee bezig gehouden. Nee, nee, ik schrik er niet van. Ik wist natuurlijk al een paar weken dat het er zat aan te komen. Ik was niet de enige die het vroeger gedaan heeft, denk ik. Ja, goed, het is, het is lang geleden waar je het over hebt. Hij heeft een, een paar jaar voor onze ploeg gereden. Er eh, is genoeg over gezegd. Kijk, ik ben positief bevonden in de periode dat ik bij Raalbank reed. En ik heb dat zelf gedaan. En uh, ja, in die tijd deden dus nog meer mensen doping uh, blijkbaar... Uh,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 Theo de Rooi. En die andere spreker was Thomas Dekker. We gaan er even over doorpraten met de wielige commentator van langs de lijn Gio Lippens. Gio, goedenavond. Tron, goedenavond. Waarom past de Theo de Rooi deze struisvogeltactie toe? Ja, het is een beetje de gebruikelijke reactie natuurlijk hè, die je hoort uh, in het wielrennen. Dat er altijd wordt gezegd, nee, de renner heeft het gedaan. Dat is eigenlijk bij alle dopinggevallen die we tot nu toe hebben gehad... Uh, hebben we die reactie gekregen vanuit welke ploeg dan ook. Hoor. De Roy neemt daar geen minderheidsstandpunt in. Uh, het gebeurt echt letterlijk overal. Er zal bij geen enkele ploeg geroepen worden, zeker over het verleden... van nee, toen hebben we het uh, uh, massaal aangepakt. We hebben het georganiseerd aangepakt. Wij hebben ervoor gezorgd dat die renner uh, doping kreeg. Dus uh, ja, dat zie je nu ook in die reactie bij De Roy. Het is inderdaad wel een beetje, wat Dekker ook zegt... de kop wordt in het zand gestoken. Maar is die geloofwaardig? Uh, in dit opzicht zeker niet, uh, omdat hij natuurlijk betrokken is geweest uit die periode. We weten allemaal dat hij te maken heeft gehad met die affaire Rasmussen in 2007. Dat heeft hem ook de kop gekost, uh, omdat hij toen ja, toch wel uh, krachtdadig uh, ingreep... Uh, tijdens de Tour de France en Rasmussen echt uit de Tour haalde terwijl hij in het geel reed. Uh, maar ja, geloofwaardig in zo'n geval, nee. Uh, Theo de Rooij zal op dit moment niet uh, alles vertellen wat hij weet. En, en ik ben bang dat ze bij Rabobank toch uh, ja, nog met, met een behoorlijk erfenis uit het verleden zijn blijven. Zitten. En die erfenis die zal er toch een keer uitkomen. We gaan eens even naar Remmert Wielinga. Hij was een renner bij de Rabobank tussen 2003 en 2005. En hij zei bij Omroep Brabant dat de leiding van Rabobank, zijn ze inziens, altijd op de hoogte is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat uh, als de renners op individuele basis iets met de ploegarts hebben gedaan... dat dan uh, de ploegarts dat uh, niet, ja, niet communiceert met, het, uh, met de ploegmanager, zeg maar... Ja. En met de, de voornaamste ploegleiders. Dus ik denk dat die daar zeker van op de hoogte waren. Eerst was het Jan Haas, uh, toen was het Theo de Roy. Uh, daarna. Aalt Knebel, Erik Breukink. Dus ja, dat is allemaal bekend. Ik, bedoel, ik heb er geen harde bewijzen voor, maar het klinkt nog ongeloofwaardig. Ja, wat vind je van zijn woorden, Gio? Van de woorden van Wieliga? Nou die klinken wel heel duidelijk en ik denk dat ik het daar heel erg mee eens kan zijn. Want het is inderdaad zo dat, uh, ja, je ziet het nu ook in dat rapport over de ploeg van Armstrong, dan zie je hoe zoiets van binnenuit allemaal georganiseerd wordt. En daarmee zeg ik niet dat zo'n organisatie ook bij andere ploegen uh, op poten stond. In ieder geval niet zo star en, en, en rigoureus doorgevoerd. Maar uh, natuurlijk op het moment dat er binnen een ploeg doping gebruikt wordt en de ploegarts weet ervan, dan weet de rest van de ploeg daar ook echt wel van. En dat ja. laat Wielinga toch wel duidelijk blijken. We gaan, we gaan eens even naar Harald Knebel. Um, ja, hij ook genoemd door Wielinga. Hij reageert op de beschuldigingen van Levi Leipheimer... dat hij, Leipheimer dus, doping zou hebben gekregen van een Rabo-ploegarts. Leipheimer maakte een melding van het feit dat hij geholpen is... bij het gebruik van EPO door een uh, ploegarts. Uh, wij hebben al uh, diverse keren gezegd... Uh, Indien dat waar is, dan zou het een zeer slechte zaak zijn. Want het is uh, buiten de afspraken die binnen de ploeg golden... toen de tijd en nu nog steeds. En ook met de afspraken met de sponsor. Dus het zou een zeer slechte zaak zijn. Voor de duidelijkheid, um, even in Nederlands vertaald... de verklaring van, van Leipheimer. Ik ging door met EPO-gebruik toen ik bij Rauwbank ging rijden... in 2002, 2003 en 2004. Ook werd ik begeleid in EPO-gebruik door Rauwbank Team dokter En dat is dan uh, weggehaald, de naam van die dokter. Uh, waar ik EPO van kocht... Er was destijds maar één uh, teamdokter uh, bij Ja, dat, weet ik, dat hebben we nog niet uitgezocht, uh, welke, hoeveel teamdokters er toen waren. Maar volgens mij waren het er toen meer. Dus u weet niet over wie dat gaat? Ik weet niet wie, over wie dat gaat. De, de, de, de uitlatingen zijn zwart gemaakt, dus we wij, uh, wij hebben nog geen uh, conclusies getrokken over die uitlating. In het rapport wordt ook de naam van onder Ede ook weer de naam van Luis Leon Sanchez genoemd. Uh, hij zou ook contact hebben gehad met de bewuste, of uh, een van de artsen, Ferrari in dit geval. Heeft u vandaag met hem contact daarover gehad? Nee, dat heb ik niet. Hij is op vakantie en wij kunnen nog niet, we zijn bezig. We hebben pas net de tekst gekregen waar uh, in één zin zijn naam wordt genoemd met andere renners. en. We hebben de indruk dat er werd gezegd dat hij in de buurt zou zijn geweest zonder enige concrete aanleiding uh, over zijn rol. Maar uh, zeker beter uh, doe ik dat nog niet. Want het is ook net, uh, we zijn de hele dag bezig met interviews te geven, dus we hebben nog niet uh, ons in die teksten niet. De afgelopen jaren, um, zolang Rabobank bestaat, dus zeker zolang u aan het roer bent... was er altijd, als er een vraag was over doping of als er daar verhalen over verschenen... over het algemeen werd er gezegd, Rabobank is een schone ploeg, hier gaat niet zoveel fout. Zou u dat nou vandaag um, nog willen zeggen? Nou kijk, dan ga, als ik uh, afwijk van die lijn, dan zou ik daar meteen een verklaring doen over het verleden. Ik, ik vind het van belang dat wij gewoon in de gezamenlijkheid met ploegen kijken naar het probleem. En eh, ik denk dat de hele wielerwereld een probleem heeft. En daar hebben we ook al eerder melding van gemaakt. Het is een hele complexe tijd waar de ploegen die toen actief waren actief in moesten zijn. En eh, nogmaals, we steken voor niemand onze handen in het vuur. Maar ik vind wel dat we het probleem moeten oplossen op een gestructureerde manier. En dan kunnen we naar waarheidsvinding overgaan. U zei al, we willen mensen onder Ede gaan horen dan. In dat geval, dus dat is nu gebleken dat het blijkbaar werkt. Um, hoe ziet u dat precies voor zich, die waarheidscommissie?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 En toch ja, veel met het verleden bezig, maar om, of veel met, het, met de toekomst bezig. Maar ja, dan zal er dus eerst die strepen onder dat, onder dat verleden moeten. En dat moet door middel van die waarheidscommissie. Wat denkt u? Wat voor termijn uh, zou zo'n zo waarheidscommissie in het leven geroepen kunnen worden? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Uh, ik denk niet dat we langer moeten wachten. Maar wat ik al zei, er komen nog een aantal interessante dossiers in dit kader naar voren. De je moet nog uitspraken gaan doen over hoe zij in het dossier Armstrong zitten. Of ze alle strafmaten overnemen weten we nog niet. Dus het zullen nog wel een paar onrustige maanden worden. Ja, u zou ook kunnen beginnen met, u, met uw eigen werknemers om die te vragen hoe het precies in elkaar zit. Ja, nou zijn we weer in het rondje aan het draaien. Ik begrijp de vraag wel, maar ik antwoord daar weer hetzelfde op. Ik wacht even totdat het kader is uh, neergezet en dan uh, nemen we onze maatregelen. Harold Knebel steeds in de wielen gereden door het verleden. Uh, Gio, laten we eens een paar zaken onder de loep nemen. Een, een waarheidscommissie in het wielrennen, is dat de oplossing? Het zou een oplossing kunnen zijn, maar dan is het wel heel erg belangrijk... om te weten wat gebeurt er gebeurt met die bevindingen van die waarheidscommissie... en wat gebeurt er dan met renners die uh, voor die waarheidscommissie doorslaan... Of, of, of misschien wel door anderen beschuldigd worden... en uiteindelijk waarvan onomstotelijk wordt bewezen dat ze in het verleden doping hebben gebruikt. Uh, gaan we ze dan uh, hun titels afnemen? Gaan we ze hun overwinningen afnemen? Gaan we prijzengeld invorderen? Uh, dat, dat, dat wordt allemaal niet gezegd. Of komt er dan zoiets uh, waar Pat McQuade, de baas van de, de internationale wielrenunie over sprak, uh, zoiets als een generaal pardon? Uh, daar ben ik persoonlijk niet voor, want dan denk ik, er hebben al zoveel renners, uh, hebben hun straf uitgezeten in die periode, uh, nadat ze op doping zijn betrapt. Uh, daar zijn ook gewoon kleine rennertjes bij die op, op, op een lullige manier tegen de lamp zijn gelopen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Mark Lot, de Nederlander. En die zouden dan met leden ogen moeten zien hoe al die andere renners die in die tijd uh, ja, misbruik hebben gemaakt van de regels, hoe die ermee hm, wegkomen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dat de oplossing is. Maar een waarheidscommissie om inderdaad de waarheid boven tafel te komen. Het zou aan de ene kant een goede zaak zijn. Ik ben wel bang dat dan uh, ja, de beerpunt nog veel verder open gaat als uh, dat die nu al is. Want je zou je ook af kunnen vragen wie moeten daar dan in komen zitten? Ja, je zou uh, uh, uh, ja, sowieso goede juristen erin moeten zetten. Uh, uh, je zou er sowieso mensen in moeten zetten. Misschien wel van ploegen aan de andere kant. Ja, iedereen die bij een ploeg werkt is natuurlijk bij voorbaat al uh, bevooroordeeld. Bevoor Um, dus dat maakt het heel erg lastig. Waar zijn nog onafhankelijke instanties te vinden... die zich aan dit probleem uh, ja, kunnen gaan branden? Dat, dat is de grote vraag. Dus ik zou eerlijk gezegd niet echt concreet weten... wie daar nou in zouden moeten zitten. Dan nog even naar een paar andere uitspraken van Knebel. Uh, bij concrete zaken, uh, als de naam van de ploegaarts valt... of uh, het aanwezig zijn van Luis Leon Sanchez bij dokter Ferrari... dan hult hij zich in nevelen. Uh, weet daar niets van? Of verwijst hij zich uh, verwijst hij naar het USADA-rapport? Uh, vreemd of... of... Heb je daar begrip voor? Nee, heel logisch. Dat vind ik op dit moment wel heel erg logisch. Uh, wat Knebel ook aangeeft. En, en of dat nou helemaal de waarheid is dat hij nou zo overvallen is... door die opmerkingen van Leibheimer. Uh, ik denk uh, als hij contact heeft gehad met mensen die in het verleden bij Rabo hebben gewerkt... dan zou hij uh, op de hoogte kunnen zijn van het verhaal. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij op dit moment iets heeft van... oké, okay, laten we nou maar eens eerst even afwachten wat er allemaal met dat rapport gebeurt. Wat er, uh, de UCI inderdaad gaat doen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Nemen die de straffen over? In hoeverre uh, ja, worden mensen als uh, Leipheimer en de anderen die getuigd hebben. In hoeverre krijgen die inderdaad die zes maanden straf... of misschien wel meer straf? Het is natuurlijk wel heel belangrijk om te zien wat er daarmee gebeurt. Dus ik kan me wel voorstellen dat uh, iemand die aan het, het roer staat... van zo'n zo wielerploeg, dat hij op dit moment denkt... van: ik ga daar nog eens even niet op reageren... en zeker niet op zaken die mijn eigen renners betreffen. Ja, Leipheimer geeft dus toe dat hij bij Rabo doping heeft uh, gebruikt. Van Thomas Dekker weten het ook. Erik Dekker werd ooit gepakt met een hoge hematocrietwaarde... Um, Z zijn dat ze, of komen er nog meer Rabo-renners uit de kast? Ja, ik zou het niet helemaal zeker weten. <coughs> of er heen? nog meer Rabo-renners okay. uit de kast gaan komen, want... Uh... Wat dat betreft is het natuurlijk vrij lastig. Uh, wie komt er nou zelf met zijn verhaal naar voren? Dat is natuurlijk vrij, ja, vrij lastig. Dus ik denk dat het afwachten wordt... totdat renners gedwongen worden om te getuigen. Ja, neem jij even een slokje water, Gio. Gaan wij even terug naar Rembrandt Wielinga. Uh, doping zou sinds 2007, zegt Wielinga... uit het peloton verdwenen zijn. Maar Wielinga zet daar toch zijn vraagtekens bij. Als je gewoon simpelweg kijkt naar de gemiddelde snelheid... van, uh, van bepaalde wedstrijden, als je dit... De, zeg maar, de tijden bekijkt waarop renners bepaalde beklimmingen kunnen, kunnen doen... ...ja, dan, dan is daar heel weinig in veranderd in de laatste tien jaar. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, maar de fietsen zijn lichter... ...de renners trainen nu beter, uh, ze eten nu uh, betere spaghetti als vroeger. Kijk, dat is natuurlijk uh, tot op zekere hoogte zit daar natuurlijk wel iets in... Maar ik denk dat het toch een beetje naïef zou zijn om te zeggen van... Uh, uh, in, in die tijd toen reed iedereen met bepaalde producten rond... en nu doet dat ineens niemand meer. Dat is natuurlijk ja, ook een beetje ongeloofwaardig. Gio Lippens, inmiddels inmiddels je water op, dus uh, je ja, bij stem. Ja. <laughs> ja, wat denk je als, je als je dit hoort, Van Wieligen? Ja, kijk, doping uitbannen, dat is volgens mij een, een, een, een theorie... Ja, die, die zal nooit op geld doen. Dat, dat gaat je gewoon niet lukken. Maar ik heb wel het idee, en we hebben het daar de afgelopen dagen vaker over gehad... dat het, dopinggebruik, het georganiseerde dopinggebruik binnen de ploegen een stuk minder is dan, dan in het verleden. En dat heeft gewoon alles te maken met de pakkans. De renners lopen gewoon een enorm risico, de ploegen lopen enorme risico's. Ja, en die risico's willen ze niet meer nemen. Ja. Nou, en Rabobank, ja, wat, wat moeten die hiermee? Ik bedoel, is, is er een kans dat zij de stekker er definitief uittrekken? Ik heb het ooit geroepen in de tijd dat of onder vuur lag eh, bij het begin van de Tour de France. En toen sprake was van die affaire Wenen. toen heb ik geroepen van nou het gaat niet lang meer duren. Maar op een gegeven moment gaat Rabobank zich houden aan de uitspraak die ze daarvoor hadden gedaan. Op het moment dat er bij ons eh, sprake is van georganiseerde doping, dan trekken we de stekker eruit. Nou dat is toen niet gebeurd. Dus ik eh, moet jij heel eerlijk zeggen dat ik het nu ook niet meteen zie aankomen. Of er moet straks echt een pak... Ja, of overladen uh, pak met bewijzen komen uh, tegen renners van Rabobank. Dan pas uh, zal de bank uh, besluiten: van uh, we houden ermee op. Ja, daarvoor hadden we natuurlijk ook nog de zaken Rasmussen. Dus ze, ze, ze, ze hebben al wel wat meegemaakt in het verleden. Ja, het is een glijdende schaal natuurlijk op dat gebied. Uh, iedere keer wordt uh, er weer gezegd, oké, okay, maar dit is een uitzonderlijk geval. Dit is een individuele renner uh, waar iets mis mee is. Uh, nou, in het geval van Menschhoff kwam er uiteindelijk helemaal niks boven water... omdat die hele weense affaire, nou ja, dat is uiteindelijk niet echt aan het voet licht gekomen. Uh, dus ja, zo kom je er wel iedere keer mee weg. Maar uh, ja, dat houdt een keer op natuurlijk. Dan nog even naar de man waar het allemaal mee begon. Lance Armstrong. In Amerika is er natuurlijk ook het nodige over gezegd. Correspondent Wessel de Jong weet dat Armstrong zijn heldenstatus in ieder geval kwijt is. Nou, die is weg.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 ja, iets van een slag om de arm houdt, dat is dan de uh, Washington Post. Die zegt dat uh, niet alle bewijzen even hard zijn, maar dat is ook weer een roepende in de woestijn op dit moment. Wissel de jongen over de helderstatus van Armstrong, die hij toch wel kwijt is. Ja, hoe, hoe zou het uh, geo in Europa zijn? Ik bedoel, is, is het misschien maar beter dat hij Europa voorlopig maar even mijt? Ja, dat is, dat is toch al een tijdje zo. Kijk, Armstrong was toch al niet al te populair. Uh, met name in Frankrijk natuurlijk. Heeft zich daar weinig laten zien. Heeft zich wel uh, een jaar geleden nog eens een keer laten zien in de Tour. Even heel kort was een bliksembezoekje aan zijn uh, ploeg. Maar uh, ja, hij, hij, hij was toch al niet de meest geziene gast in Europa. Het is natuurlijk wel iemand, en dat moet je natuurlijk wel uh, voor ogen houden... die uh, een enorme heldenstatus heeft bij uh, mensen die, nou, die aan de ziekte kanker lijden en, en die in hem toch altijd een rolmodel hebben gezien in die strijd uh, tegen kanker. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel geld ingezameld uh, voor onderzoek. En uh, ja, die mensen, uh, da, da, daar heb ik wel eens de gedachte over van... die zullen nu toch wel langzamerhand van hun geloof vallen... en uh, die zullen toch wel merken dat de mythe wel een beetje wordt doorgeprikt...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 You know, this en been released and um it's it's pretty damning stuff. Verrast, geschokt, schadelijk voor de sport, maar één ding is duidelijk, hij wint er geen doekjes om. Nee, dat heeft hij nooit gedaan, Bradley Wiggins. Uh, want wie hem de afgelopen zomer in de Tour de France bezig zag... en zeker op de persconferenties na afloop van de tijdritten... Uh, waar hij uh, bijna slaande ruzie kreeg met, met journalisten... die kritische vragen stelden over doping... Ja, die, die weten wel een beetje hoe hij daarop reageert. En hij heeft toen ook een verklaring uh, laten opnemen in een krant... waarin hij toch zegt dat hij zijn, zijn hele carrière, zijn hele leven... niet in de waarschaal wil stellen uh, met het gebruik van doping... om sportieve prestaties te, uh, ja, te, te, te bereiken. Aan de andere kant denk ik dan altijd van ja, dat liep Lens Armstrong ook altijd. Armstrong riep ook van je denkt toch niet dat iemand er 16, 17 jaar lang mee wegkomt. Uh, dat hij doping gebruikt en uh, dat dat op, op geen enkele manier wordt ontdekt. Ja. Dus wat dat betreft, uh, wat, wat Knebel net zei, hè? voor niemand de handen in het vuur steken. Maar in ieder geval de uitspraken van Winget zijn op dit moment uh, behoorlijk duidelijk. Ja, en dan blijven nog altijd die zeven toertitels van Lens Armstrong over. De UCI heeft nog niet gereageerd en de organisator van de Tour, de ASO, wacht op de Internationale Wielerbond voordat ze een beslissing neemt over de zeven titels van Armstrong. Wiggins beseft dat de UCI zich in een lastig pakket bevindt. Een oplossing, een oplossing heeft hij dan ook niet voor handen. Well, I don't know. I don't know what they do now. What what do they do? I mean, strip him of his titles and give it to the second place. who's already tested positive as well and been banned from the store. Give it to the third place, who's already subsequently been gone. I mean, I think it was one report in 2003 that they'd have to go down to fifth place to award the victory to. So there's almost, it's almost irrelevant now, really. There's a void in those seven years that Lance won the tour. So it's a shame in cycling that, you know, the, the race that I have won this year, this historical race, het is waarschijnlijk nu zonder een winnaar van die zeven jaar, is quite sad in een manier is. Maar ja, dus het is een beetje waar gaat dat van daar? Wat gebeurt er met die historieboeken? Bradley Wiggins, titels afnemen en die aan de nummer 2 geven, die ook geschorst is voor doping, of de nummer 3, die ook niet van onbesproken gedrag is. In 2003 moet je tot de nummer 5 gaan, het is bijna irrelevant. Het is ook een, een schande voor de, voor de wielersport, voor het fietsen. Die historische koers uh, mist waarschijnlijk binnenkort zeven winnaars. En dat is triest. Want uh, hoe gaat het nu verder? Wat komt er uiteindelijk in die geschiedenisboeken te staan? Al dus Bradley Wiggins? Ja, Gio, hij is duidelijk aangedaan. Ja, dat is hij zeker. En uh, nou, wat dat betreft zei ik net al: want het is wel iemand die recht voor zijn rapen is en die uh, precies zegt wat hij uh, denkt en dat uh, nou, ook nog in uh, woorden doet die, die erg duidelijk zijn. Dus. Uh... Wat dat betreft uh, um, ja, is het wel logisch dat hij zo reageert. Zeker omdat hij natuurlijk zelf uh, de Tour uh, op, uh, gewonnen heeft dit jaar. Aan de andere kant hè, waarover gesproken wordt. In Frankrijk zelf roepen ze al van nou we gaan gewoon geen nieuwe winnaars aanwijzen voor die Tour. En dan heb je dat probleem ook niet. Dan hoef je ook niet te gaan zoeken naar de nummer 2 of de nummer 3. Of inderdaad misschien wel de nummer 5 uh, om uiteindelijk bij een Tourwinnaar uit te komen. Gewoon schrappen die titels en uh, laat die titels dan maar vakant. Enig vermoeden wat er nu gaat gebeuren. Uh, heel veel. En het, ik ben bang dat het ook nog heel erg lang gaat duren. Ten eerste zal de UCI met een uitspraak moeten komen. Dat hebben ze nog niet gedaan. Zij zullen met een reactie moeten komen. Nemen ze de straffen van USADA over? Uh, strippen ze Armstrong inderdaad van die zeven titels? Uh, wat gaat er dan gebeuren? Komen er claims prijzengeld? Enzovoort, enzovoort. We hebben ook nog Johan Bruineel en twee medewerkers van de ploeg uh, die uh, in Amerika in beroep gaan tegen de bevindingen van deze commissie, dus van USADA. En dat betekent gewoon dat het nog heel erg lang kan gaan duren en dat er steeds meer details naar buiten zullen komen. Maar goed, die duizend pagina's die we sinds gisteren in ons bezit hebben... laten we zeggen dat dat al voorlopig een flinke kluif is om erheen te komen. Uh, en het zegt al genoeg over het wielrennen in die tijd. Gio dankjewel. En zometeen in het oog ook veel aandacht voor de zaaklijns Armstrong... en de nasleepgesprekspartners zijn dan Marcel Winters... voorzitter van de KNWU, Herman Chevrolet. Hij is wielerliefhebber en ook auteur... en Danny auto renner en commentator. Het is één minuut voor half elf. Daniel Lennox en Dave Stewart in 1983. The Red en and Sweet Dreams are made of this. Het is tijd voor een blokje voetbal. Zometeen jong Oranje eerst het grote Nederlands elftal. Dat trainde vanmorgen voor de laatste keer. Morgen wacht namelijk die Interland tegen Andorra. Dat is een wedstrijd die tamelijk gemakkelijk gewonnen moet worden. Sinds zijn aantreden heeft bondscoach Louis van Gaal... een aantal nieuwe spelers bij Oranje gehaald. En een daarvan is Bruno Martens Indy. Hij lijkt zich gewoon gemakkelijk in Oranje gespeeld te hebben. Ah, gewoon... Ja, ik, doe gewoon, ik doe gewoon mijn best. En ja, als je wordt uitgenodigd, ja, dan moet je er komen. Hè. Ja, dat begrijp ik. Maar de eerste keer kijk je waarschijnlijk je ogen uit en alles is nieuw. Uh, en dat is nu niet meer. En in het begin is wel dat alles nieuw is natuurlijk. Maar nu, uh, ik, weet, uh, ik weet de weg wel. Uh -huh. het verbaast het je dat dat zo snel gaat? Of wen jij gewoon snel aan dingen? Ik kan wel uh, snel wennen aan dingen, ja. Uh, ik weet dat het wel snel is gegaan natuurlijk, maar... Uh... Ja, ik ben uh, ik uh, heel erg snel. Is het goed om snel te winnen of is dat ook gevaarlijk? Uh, het ligt aan, de pers aan uh, ieder persoon. Zelf. Uh, ja, bij mij, uh, bij mij, uh, uh, dit hoort denk ik bij mij. Dus uh, ja, het, ligt, uh, het is verschillend. Want uh, je kan ook zeggen, je wendt aan een basisplaats. Want dat is eigenlijk ook wel heel gewoon. In ieder geval de eerste twee wedstrijden wel. Nee, dat was niet gewoon. Het is sowieso nooit gewoon. Ja, je moet het altijd verdienen. En uh, ja, De laatste twee keer uh, heb, ik het, uh, heb ik het verdiend. En, uh, ja, nu hoop ik dat ik uh, tegen Andorra ook uh, kan beginnen. Ja. Is er ook een kans dat je linksback speelt? Ja, dat weet ik niet. Uh, de kans is er altijd dat ik uh, misschien linksback uh, word gezet. Of, uh, of links-centraal, ja. Dat uh, weet ik niet. Je kan het allebei. Um, wat, wat ligt jou meer? Wat, waar voel je je prettiger bij? Ik voel me prettiger op uh, links-centraal. Maar ja, ik kan ook uit de voet als linksback. Kun je uitleggen wat, voor mensen die dat niet snappen... wat het verschil is tussen die posities en waarom je dat ene prettiger vindt? Nou, over, in het centrum heb ik uh, nog meer overzicht. En uh, ja, dan uh, kan ik mezelf toch wel inschakelen uh, in het middenveld... Uh, Opkomen eigenlijk. Uh, ja, als linksback uh, kom je ook op, maar dan kom je al snelle, snelle, uh, zeg maar, haal je eigenlijk de achterlijn om de voorzet te geven. Maar ja, je hebt gewoon meer overzicht uh, in het centrum eigenlijk. Want uh, de achterlijn halen, voorzet geven lijkt me niet meteen jouw ding? Hè? Nee, ik, ik kom, we, kom weliswaar uh, naar voren, maar uh, ja, ik focus me altijd eerst op uh, verdedigende taken. Andorra, uh, wat moeten we daarvan weten? Ja, het uh, is, uh, is een interland. Je moet, uh, wij zijn Nederland en uh, ja, we moeten gewoon uh, winnen. Het ja, mag toch niet zo moeilijk zijn ook? Ja, niet elke wedstrijd is makkelijk. Maar uh, ja, ik, vind, uh, ik vind wel dat wij uh, ja, gewoon uh, dat wij moeten winnen eigenlijk. Nog één dingetje. Uh, je hebt ook een Portugees paspoort, als ik uh, goed ben ingelicht. Niet? Nee, ik ben daar geboren en ik had uh, voorheen een Portugees paspoort. En uh, ja, nu, uh, nu ben ik gewoon uh, Nederlander. En uh, ja, dus ik ben er heel trots op. Ja, um, spreek je Portugees of is dat helemaal niet aan de orde? Nee, ik spreek wel Portugees, ja. Heb je met Douglas gesproken? Want dat is lekker makkelijk dan. Ja, maar uh, we praat, ik heb hier eventjes uh, met hem Portugees maar, uh, gesproken. Maar ja, hij uh, spreekt ook best wel goed Nederlands. Uh. Dus uh, ja, we spreken gewoon Nederlands hier, sowieso. Ik zou bijna zeggen gelukkig, want hij is Nederlander ook. Ja, daarom. <laughs> maar het is misschien toch voor hem wel even lekker om even Portugees, toch? Dan voelt hij zich misschien even wat makkelijker thuis? Nee, maar ja, we kwamen elkaar uh, af en toe wat tegen. En uh, ja, dan uh, in eerste instantie uh, dacht, dacht ik dat hij uh, gewoon uh, ja, niet zo heel goed Nederlands uh, uh, sprak. Maar uh, ja, ik had het verkeerd en... Uh, ja, begon, we begonnen gewoon gelijk uh, Nederlands te praten. En, uh, hij beheerst het taal goed, uh, moet ik zeggen. Het gekke is dat het in theorie straks zo kan zijn... dat het Nederlands Elftal op het WK begint... en dat jij en hij samen centraal achterin staan. Dus twee Portugees sprekenden. Dat zou in theorie kunnen, dat zou gek zijn. Een Portugese jongen, zeg maar, even voor het gemak, en een Braziliaanse jongen. Ja, maar die theorie die jij nu opnoemt... <laughs> zover uh, zo ben ik nog niet, joh. Oké, okay, prima. Wanneer ben je wel zo ver? Wanneer ik wel zo ver ben. Dus ik ben niet zo ver, maar in theorie. Bruno Martensindy in gesprek met Bas Stigler en dan naar uh, Jong Oranje. Dat heeft goede zaken gedaan met betrekking tot plaatsing voor het Europese kampioenschap. In de eerste wedstrijd van de playoffs werd uit met 2-0 gewonnen van Slowakije. Marco van Ginkel maakte beide doelpunten. We gaan erover praten met de bondscoach Corpot Cor. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was de wedstrijd? Ik vond de wedstrijd heel moeizaam gaan, met name het begin. De eerste helft. Na zeven seconden stonden ze al bij ons voor de goal. En we redden zoetgoed. goed. En we hebben te veel foute pases ballen weggegeven aan de tegenstander waardoor zij gevaarlijk konden worden. Op een gegeven moment ging het wel beter. En ik heb in de rust gezegd: we moeten gewoon op balbezicht blijven spelen. We zijn gewoon veel beter in het voetballen. We moeten niet meegaan in hun strijd. Want zij liepen echt als de brandweer. Nou, dat ging ook een stuk beter. Toen kregen we ook steeds meer ruimte. En we werden ook wat ongeduldig, de tegenpartij. En daar scoorden we gelukkig toen uit. Met, van van geen contact, een goal. En, en toen kregen we nog meer ruimte. En toen maakten we ook die tweede goal. Dus uh, doordat we zijn blijven voetballen. En we gaan voetballen. En minder de bal aan de tegenstander hebben gegeven. Is het beter gegaan. Die beginfase hè, waar je op doelt. Uh, twee jaar geleden tegen jong Oekraïne. ging het in die beginfase al gelijk fout. Je zou bijna ja. afvragen: hoe kan dat nu weer zo slap ja, ja, zijn in het begin? Hè? Ja. Ik begrijp er helemaal niks van, want als je dan nou weet, ik heb er ik, die twee jaar lang heb ik er een nachtmerrie van gehad, van die West-Gerderde in Oekraïne, ik heb er continu over gesproken, ook, ook met deze groep. En nou, dat zou niet gebeuren, maar je ziet het, ze staan, binnen zeven seconden stonden ze voor onze goal. Ja. Dus het is voor mij een raadsel, Echt een echte raadsel. Nou kon jij beschikken over Jordi Klaas, over Luc de Jong, over Maher, eh, bewust niet geselecteerd voor het Grote Oranje. Hoe was ja. hun inbreng, was die doorslaggevend? Nou, die waren heel belangrijk. Kon Luc erg goed spelen, van Klaasje erg goed, met name het tweede ook. En Maher, ja, die heeft alweer een, een splijtende paas, had hij weer. Uh, ja, ze zijn gewoon rasvoetballers. Maar uh, zo lang zitten ze natuurlijk nog niet bij uh, Nederlandse halftal, want ze hebben natuurlijk het meeste bij mij gezeten. Nee, dat is ook Alleen zo, maar het is wel heel uh, prettig dat je erover ja, is beschikken. Ja, ik ben er heel blij mee, want uh, kijk. We hebben de bondscoach hier meedenken, hè? Ja. Nou, nou, sta je, nou, we mogen het wel een beetje geks uh, zeggen, met één been in Israël op het uh, EK van volgend jaar. Hoe, hoe, hoe bevreesd ben je nog voor die wedstrijd van volgende week in Rotterdam? Nou, uh, die gaan gewoon met 0-0 beginnen, hè, want uh, dus is er zijn wel weer gek uitslagen geweest in de, in de verleden. <lacht> we moeten geen enkel risico nemen. En uh, we kunnen wel ook die maken ten opzichte van de mensen die allemaal komen. We moeten daar gewoon een, een hele degelijke goede partij uh, van maken, hè, die we ook moeten winnen. We zijn aan onze stand verplicht. En waarschijnlijk gewoon met dezelfde ploeg. Uh, dat zal niet veel verschillen, nee. Nee, nee dat, hoop ik, dat hoop ik niet. Maar ja, je weet niet wat er nog door Nederland wordt opgeroepen. Dat, die mogelijkheid bestaat er natuurlijk. Uh, dus maar goed, uh, dat kunnen we wel opvangen. We hebben uh, goede spelers. En toch? Een beetje stiekem al wat voorbereidingen getroffen voor een klein feestje? Nou, ik ga direct wel een biertje nemen, eventjes. Dat, dat mag, heb ik begrepen. En uh, dan hoop ik maandag aan ze wel een heel uh, leuk feestje te gaan vieren. Ja. Nogmaals van harte en maak er een goede terugreis van. Dankjewel, Koppel. Oké, okay, rickers. Volgende week begint uh, in het Deense herning het individueel EK Tafeltennis. De Nederlandse dames-equipe wordt daar vertegenwoordigd door Brit-Eerland, Linda Kremers, Lee G. En natuurlijk, ter getrouw, onze eigen titelverdedigster, Lee Jiao. Althans, dat was de bedoeling.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 Dus maar dat blijft me een beetje pijn voelen. En dat kan af en toe s'nacht niet slapen. Dus dit is definitief geen EK? Nee, definitief uh, geen EK, ja. Dus dat betekent ook definitief geen titel verdedigen? Dit jaar helaas niet. Europees kampioen, een prachtige prestatie op haar leeftijd. Maar die leeftijd lijkt geen vat op haar te hebben. Vorig jaar werd Jou namelijk voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen.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 Heel kleine operatie of we een plik. Uh, alle dingen moeten gewoon goed uh, bekeken worden. Uh, we hebben de spelen net achter de rug. Uh, het eerstvolgende individuele EK is pas weer over twee jaar. Wat, wat is dan nog de belangrijkste motivatie voor jou om het toch te blijven proberen? Kijk, je hebt sowieso uh, een of het team sowieso van belang. Dat je met Nederland team samen gewoon spelen. Zeker wat team titel uh, te verdedigen. En uh, ook voor een, WK ja, volgend jaar.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 goede jeugd uh, op dit moment bij een Nederlandse tafel in het bond. Dus zou ik daar misschien uh, met de bond ook goed overleg. Maar het is echt een passen na mijn creëren hoor. Ja. Helene Tamina wordt uh, bondscoach per 1 november. Ja. Zou dat ook iets voor jou zijn? Uh, maar ik denk niet per 1 november. Ik denk er misschien naar twee of drie jaar. Of zelfs naar, uh, uh, uh, hoe heet die? Uh, Over oh, vier jaar. Ik weet niet. plaats even niet hoofd. Waar? Uh, Rio, ja. Ja, misschien daar wel wat iets, ja. Want dat is wel iets wat jij ambieert, bondscoatschap. Ik vond het leuk om uh, mijn ervaring en wat ik geleerd heb aan, aan de jeugd. Het talent en, uh, ja, zo met doorgeven. En uh, dat hij kan iets van mij leren. Maar uh, zo erg precies ben ik nog niet echt aan toe. Want de eerste moet voor mij een brochure zijn vrij krijgen. En dat ik nog een, uh, echt een veel uh, beter kan worden, hoop ik. En daarna ga ik echt nadenken. De stage was dat van Matthijs Weststraat en zometeen nog de bondscoach van de Bepentoners. En wie er nog op de marathon van Eindhoven, die tevens geldt als NK. Waylon van twee jaar geleden en Wicked Way. De belangrijkste ambitie van de Marathon van Eindhoven... is de leukste marathon van Nederland. Toch heeft het evenement in Brabant ook sportieve ambities. Binnen afzienbare tijd wil het een aanval hebben op het wereldrecord. Dit weekend zal dat nog niet gebeuren. Floors van Hoorn was er op de persconferentie... waar de laatste details bekend werden gemaakt... in aanwezigheid van de belangrijkste deelnemers. Welkom allen. Eh, Pers, studenten, bestuursleden, directie eh, en alle andere stakeholders. Van harte welkom. De Marathon van Eindhoven is de marathon waar dit jaar de Nederlandse titels zijn te verdienen. Miranda Boonsta en Koen Raaijmaker zijn de favorieten.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 Het zou echt heel lullig zijn. Oh, ik ging echt supergoed en alleen mijn hazen moesten er vanaf. Vind het fijn dat je geen limiet hoeft te lopen? Uh, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het ook wel fijn om een vastomlijnd doel te hebben. En ja, dat is er nu niet. Het maakt nu niet heel veel uit of ik uh, ja, zeg maar acht seconden sneller of langzamer ben. Dus uh, het is wel een beetje lastig. Ik heb nog niet zo goed plan hoe hard ik weg zal gaan. En um, ja, ja, het belangrijkste is nu gewoon Nederlands kampioen worden. En tijd is voor nu gewoon wat minder belangrijk. Is dat nieuw voor jou, qua ervaring? Uh, ja, nou, tijdens mijn eerste marathon in, in uh, Amsterdam had ik mezelf ook een tijd in mijn hoofd gezet. Waar ik ongeveer weg wilde. En toen natuurlijk Berlijn en Rotterdam gingen echt om de Spelen. Dus ja, dan had ik echt een tijd in mijn hoofd. Dus het is nu wel, ja, wel heel anders. Maar... Um, op zich vind ik het wel fijn, want ik wil vorig jaar de wereldkampioenschappen lopen en dat gaat ook niet op tijd. Dus het is voor mij nu ook wel een beetje een experiment hoe ik uh, ja, met zo'n race om kan gaan. Hij begon met vijf man in de topgroep, gemeldigte 4-3-2-1. En nu gaat hij als enige over de streuk in een absolute toptijd, een wereldtijd. En nu het parcours -record. Het parcoursrecord gaat eraan. 2.701 kan geschrapt worden. Het is nu 2-5-48. De marathon van Eindhoven is een ambitieuze marathon. Vorig jaar was een parcoursrecord gewenst... en dit jaar wil directeur Edgar de Veer opnieuw een snelle tijd. Daarvoor zijn een aantal sterke Afrikaanse lopers vastgelegd. Sisse, welkom in, in Eindhoven. Welkom terug. Uh, Tadessa, last year you were number 4. Ja, en de ambities zijn om gewoon weer een fantastisch leuk evenement te organiseren. Als je dan kijkt naar het perspectief van de topsport. Uh, ja, eigenlijk om toch weer zeker in de buurt te komen van die 48, Het parcours van vorig jaar. Een ambitieuze marathon. Vooral vorig jaar waren jullie zeer ambitieus. Wat heeft jullie dat opgeleverd? Nou, ik denk sowieso een stukje erkenning internationaal. En ik denk wel dat vorig jaar zat in hetzelfde weekend als Chicago... dat je krijgt dat mensen verrast waren wat er in Eindhoven is, uh, is gebeurd. Maar we merken dit jaar dat mensen heel anders naar ons evenementen uh, kijken... en ook zelf van tevoren al overtuigd zijn van ja, maar je kan daar heel erg hard, uh, heel erg hard lopen. Dus we krijgen een ander aanbod van uh, atleten, managers, uh, internationale media gaan anders met ons, uh, met ons om. Dus ik denk dat uh, onze ambitie eigenlijk ja, bij mensen bekend is en dat, dat we dus ook beter gevolgd uh, worden. Bedankt, eh, Miranda. Wil ik wil graag eh, Koen er even naar voren. Er zijn twee blikvangers in Eindhoven: Miranda Boonstra, Koen Raaijmakers. Dat waren ook de blikvangers in Rotterdam. Van Miranda weten we hoe het daarna ging. Hoe is het jou vergaan na die uh, marathon in Rotterdam? Hey, ik ben uh, ruim een maand na Rotterdam ben ik voor het eerst vader geworden. Dus uh, nou, Dat zat in de planning natuurlijk. En dat is, uh, is ook hartstikke leuk. Maar uh, ja, wat er daarna gebeurt, dat, dat, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Dus dat was nieuw voor mij. Is dat een afleiding die eigenlijk wel eventjes goed uitkwam? Ja, het had niet per se op dit moment gehoeven, na de, Ik weet niet of het dat je doelt op het, uh, het teleurstelling van de teleurstelling van de Olympische Spelen. Kijk, dit maakte natuurlijk wel uh, gewoon een hele leuke periode. Ook, uh, ook na de teleurstelling van Rotterdam. Maar het is vooral, wat ik merk, is het vooral uh, gewoon weer even wennen. Het is wel een situatie uh, die ik nu hartstikke leuk vind en die, vanaf het begin eigenlijk heel erg leuk heb gevonden. Maar het was een beetje zoeken naar de goede combinatie van en vader zijn en uh, uh, top uh, training afwerken. Tot slot de bondscoach van de badmintoners, Gerben Bruisters... nog tot 1 januari, want zijn contract wordt niet verlengd. Afgelopen drie jaar waren we hem niet gemakkelijk om allerlei redenen. En tot overmaat van ramp hebben nu drie van de vier topspelers bekendgemaakt... dat ze ermee stoppen. Alleen Erik Pang gaat nog even door. En opvolgers zijn er niet. Ja, in de, in de, in de enkelspelen hebben we, inderdaad een enorm, hebben we inderdaad een enorme gat. Uh, als het inderdaad zo is dat die drie enkelspelers gaan stoppen... dan, uh, dan zal het even duren om dat weer aan te vullen... Uh, toen ik zelf drie jaar geleden begon, vrij snel daarna zijn, uh, zijn deze vier spelers uh, op een ander spoor uh, doorgegaan. Ja, gewoon het commerciële. Ja, het commerciële verhaal is toen uh, opgestart eigenlijk bij hun. Um, dat betekende wel dat wij gewoon eigenlijk wat twee, drie niveaus teruggeworpen werden. En dus ook met um, spelers van 18 tot 20 jaar eigenlijk weer opnieuw moesten gaan bouwen. Ja, dat duurt gewoon een paar jaar. En zeker in de, in de heren Singles, daar is de top gewoon vrij breed. Ja, daar zul je gewoon eerst een paar jaar moeten investeren. Wil je daar überhaupt mee gaan oogsten? Zeg je daarmee in wezen ook dat die hele commercialisering... dus het, het apart gaan van de toppers... dat dat wel invloed heeft gehad op het niveau van het Nederlands badminton? Ja, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat je topspelers weg zijn van het nationale trainingscentrum... dan heeft dat uiteraard een spin-off op de rest van de, van de nationale selectiespelers. Ja, want de rest wordt erdoor gemotiveerd als ze samen met die andere mensen trainen. Ja, gemotiveerd, maar ook, ook het niveau van de trainingen zelf ligt natuurlijk hoger. Je hebt ook een paar iconen dan in de hal rondlopen iedere dag... waar je tegenaan moet vechten... En... Um, en ook als voorbeeldfunctie kunnen fungeren, hoe pakken zij dingen op, hoe uh, is hun trainingsvoorbereiding, hoe, hoe trainen zij daadwerkelijk. En dat is gewoon de afgelopen paar jaar in de singles is, in ieder geval, is dat, uh, is dat er... In ieder geval een stuk minder geweest. En dat ik als bondscoach zelf heb daar natuurlijk wel enorm van gebaald. Ik vind het enorm jammer dat het zo gelopen is. Ja, was het wat dat betreft niet al bij voorbaat een verloren strijd op het moment dat die vier eruit stapt. Ja, nou, verloren strijd weet ik niet. Alleen je doet wel een, een paar stappen terug. Dus het duurt weer een stuk langer, wil jij weer met een paar mensen weer, uh, weer echt op niveau komen. Wellicht is er alweer een samenwerking mogelijk. Dat er wat toenadering komt tussen de commerciële mensen en uiteindelijk gewoon weer de bond, de harde kern. Ja, in mijn optiek wel. Ik bedoel, je hebt elkaar toch nodig. Ik bedoel, het is geen sport waarin we een hele grote kweekvijver hebben... van we hebben 40, 50 potentiële wereldtoppers rondlopen. Nee, daar zijn we gewoon dum mee bezaaid. Dus in mijn optiek zul je de mensen die goed zijn en potentieel zijn... die zullen bij elkaar die kaart moeten trekken. Met goede, goede trainers, goede sparringsmogelijkheden... goede financiële middelen. Dat is gewoon een stuk samenwerking. Um, als je in je eentje de top gaat bewandelen... Ja, het kost een hoop kruin en daarom zou je wel uh, misschien wat dingen moeten laten om te kijken van hey, uh, is samenwerking geen betere optie? Er zal er ook wel rust moeten komen, denk ik, hè, binnen de badmintonwereld. Want laten we zeggen, de afgelopen jaren is er natuurlijk wel wat gebeurd. Het hele probleem rond de, de, de recordsponsoring. Daarnaast Eline Koenen, technisch directeur, die zit ziek thuis. Ja, je hebt, je hebt groot gelijk. Ik ben nu drie jaar in dienst. Ik denk dat uh, de afgelopen drie jaar en, uh, de meest turbulente periode is geweest in de Bempton-geschiedenis. Uh, een bestuur wat, wat af moet treden, een technisch directeur die af moet treden, een, een nieuwe technisch directeur die thuis, moet gaan zitten, die thuis komt te zitten vanwege ziekte. Uh, mijn collega, uh, bondcoaches die, uh, die binnen een jaar weer vertrekken. Dat is er is eigenlijk heel veel gebeurd inderdaad. Uh, ik heb geprobeerd een constante factor te zijn voor, uh, voor, de, voor de Nederlandse ploeg. Dat betekent gewoon dat je gewoon 75, 80 uur in de week ervoor, uh, ervoor werkt, al, al drie jaar lang. Uh, alleen je bent wel bijna in je eentje geweest voor twintig spelers. Dat betekent natuurlijk dat zij, als jij individueel of op kleinschalig zou willen werken binnen die groep, dus meer uh, individuele aandachtspunten zou willen, zouden, zou willen ont ontwikkelen, dat is bijna niet mogelijk als je op zes banen tegelijk moet werken. En het lijkt alsof daar nu een, een, een, een verandering in gaat komen, want er wat ZZP'ers bij gaan komen. Er dus worden wat trainers ingehuurd die, uh, die op dit moment. Samen met mij de nationale ploeg. Eh... Als kleine zelfstandige letterlijk. Ja, echt als kleine zelfstandige. Ik zet aan de lijn uit, ik het beleid en de periodisering voor de dubbels en voor de gemengdubbels. En daar eh, stuurt die twee, die twee, drie andere coaches bij aan. En dat loopt fantastisch. Je ziet nu gewoon dat er een aantal mensen zijn die. 1 op vier, één op vijf kan werken. Ja, en dat is natuurlijk heel erg plezierig. En dat heeft gewoon drie jaar lang niet gekund. Omdat ik het nogmaals zo'n beetje in mijn eentje voorgestaan heb. Is het wat dat betreft dan niet jammer dat je nou gewoon na dit jaar ermee stopt? Ja, het is niet mijn keuze geweest. Het is absoluut niet mijn keuze geweest. Ik ben ook enorm bedroefd omdat het, uh, dat het zo loopt. En ik voel me wat dat betreft. Het kind van de rekening van de afgelopen drie jaar... Uh... Uh, tumult eigenlijk en uh, ik had gehoopt dat je door heel hard werken en de spelers waar ik verantwoordelijk voor ben geweest, dat is een beetje 80% van de groep, die het aardig gedaan hebben tot en met, uh, tot en met nu, tot en met de spelers zeg maar en die zijn nu klaar voor uh, voor het volgende traject 2012, 2016 en daar uh, dat was het insteken om dat te gaan doen uh, maar goed met een nieuw bestuur en nieuwe mensen zie je dus dat het uh, ook blijven anders kan lopen en dat uh, ja, dat vind ik heel spijtig. Gerben Bruisters in gesprek met Gio Lippens. Tot zover deze uitzending. We zijn er weer morgenavond om tien uur. Zomerde in het Oog met Chris Keijnen. Goedenavond. 20 jaar OVT. Today, the of South Africa, black and white, that apartheid has no future. Yeah. De geschiedenis van de wereld. Met onder andere Adriaan van Dis.